Twee uur. Dit is Radio 1 met Elspeth Rutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, in Dit is de Dag. Nederland doet volgens de Raad van Europa veel te weinig tegen racisme. Zometeen reageert vicepremier Ascher. voor het eerst op die veelbesproken beschuldiging. En we blikken met Ascher terug op zijn eerste jaar als vicepremier. Nu is het NMS Journaal met Mark Visser. Uit het rampgebied op de Filipijnen komen steeds meer verhalen over de verwoesting door de orkaan Hayan. Op schaarse videobeelden is te zien dat in de stad Tacloban geen huis meer overeind staat en overal doden liggen. En dat zijn ook de verhalen die verslaggever Matthijs van der Wiel hoort van een familie die hij sprak. Zij zeiden ja, nee hoor, wij, wij zijn nog met z'n zevenen, er zijn maar twee mensen kwijt, dat is dan maar twee mensen. En ze zeiden, het is de lijken daar, ze liggen overal, er zijn... Te weinig lijken zakken, daarom worden de lichamen naar de kerken gebracht. Het stinkt, daarom wilden we weg. We kunnen ze geen normale begrafenis geven. De samenwerkende hulporganisaties hebben Giro nummer 555 opengesteld voor de slachtoffers van de orkaan Hayan. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft voor 800.000 euro beslag gelegd... op bankrekeningen van vier Limburgse bedrijven. Die worden verdacht van fraude met eieren. Het OM stelt dat de drie bedrijven gewone eieren verkochten... als scharrel- of vrije uitloop-eieren. Een eierboerderij zou meer kippen aan leg-henbedrijven hebben verkocht dan gemeld. Deze kippen hadden minder ruimte... waardoor de eieren niet als scharrel- of vrije uitloop-eieren mochten worden verkocht. Met de fraude zou meer dan een miljoen euro zijn verdiend. Vanaf vandaag is het gemakkelijker om basisscholen met elkaar te vergelijken. Gegevens van alle Nederlandse basisscholen zijn verzameld op de website www.scholenopdekaart.nl de website geeft onder andere weer wat de gemiddelde cito score van een school is. Maar er komt meer informatie op de website... zegt de koepelorganisatie van basisscholen, de PO-raad. We hebben veel discussie gehad over CITO-toetsen... en scholen worden soms zelfs vergeleken op basis van CITO-toetsen. Dat is niet terecht. Daar is de CITO-toets ook niet voor bedoeld. Maar wij vinden het wel heel belangrijk als PO-raad dat scholen zichzelf laten zien... maar dan met hun eigen verhalen, hun eigen kwaliteit. Daarom is op de website onder andere ook te vinden hoe tevreden leerlingen en hun ouders zijn over een school en hoe oud de leraren zijn. Een dronken man uit Arnhem-Muiden heeft vannacht de auto van zijn ouders in de prak gereden. De man heeft geen rijbewijs en bovendien had hij geen toestemming om de auto te gebruiken. De 21-jarige Joyrider raakte de macht over het stuur kwijt en reed tegen de reling van een brug aan. De auto is zwaar beschadigd en de bestuurder brak zijn schouder. In het Duitse Kassel zijn twee kinderen van 4 en 6 in bad om het leven gekomen doordat ze onder stroom kwamen te staan. De vader van de kinderen was op dat moment niet thuis. Hulpverleners vonden een scheerapparaat in de badkuip met de stekker nog in het stopcontact. Waarschijnlijk hebben de kinderen het apparaat in het water getrokken en zijn ze geëlectrocuteerd. De vader wordt verdacht van dood door schuld, zegt de verslaggever. Er wurde dort ausführlich vernommen. Zunächst wurde er ja in alle Richtungen ermittelt. Aber die bisherigen Ermittlungen ließen keinen Schluss auf ein Verbrechen zu, heißt es. Derzeit befindet sich der 47-jährige Vater in psychologischer Betreuung. Die beiden Kinder waren bei ihrem Vater, der von der Mutter getrennt lebt, übers Wochenende ja nur zu Besuch. Eigentlich sollten sie noch gestern Abend zu ihrer Mutter zurückkehren. <Musik> In het oosten nog even zon. Op andere plaatsen gaat de bewolking overheersen. Het is 9 graden. In de namiddag kan er in het westen wat regen vallen. Pas vannacht in het oosten. Morgen de hele dag bewolkt en regenachtig. Woensdag is het dan weer droog en schijnt geregeld de zon. René Passet bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Niet zo druk, maar bij Amsterdam wel een korte file... voor de Continental op de A10 West richting Den Haag. 2 kilometer. En er zijn technische problemen met de vechtbrug. En dat zorgt ervoor dat de N201 nu in beide richtingen dicht is. Dus de weg uit Hoorn-Hilversum. Wij praten zo in Dit is de dag met Lodewijk Ascher. Blijf luisteren. Dat doen ze ook. Verhuizen van en naar het buitenland. erkendeverhuizers.nl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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Dit is de dag dat het kabinet voor het eerst reageert... op de beschuldiging dat Nederland veel te weinig doet tegen racisme. Lodewijk Ascher, minister van Integratie, van so Sociale Zaken en vicepremier. Goedemiddag. Goedemiddag. Voelt u zich eigenlijk aangesproken door dat verwijt van de Raad van Europa? Nee, het is niet dat, dat Nederland racistisch is. Maar het is wel zo dat als er zo'n rapport verschijnt... dat je moet kijken, doen we nou eigenlijk genoeg? Uh, want als het je overkomt, als je te maken krijgt met discriminatie... antisemitisme, racisme... Dan raakt dat mensen in hun ziel. En dan verdienen ze ook een overheid die, die duidelijk stelling neemt. Deze week gaat Diana in première. De film over Lady Di. Peter Brussen, voormalig correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Vanochtend heb jij de film al bekeken. Hoeveel sterren geef je? Oh, nou niet heel erg veel sterren moet ik zeggen. Maar toch wel een paar. Ja, een paar. Zeker, ja. okay. Meer dan de Engelse en de Amerikanen in ieder geval. Op de schaal van 25 toch ook een stuk of twee. <laughs> ja. ja. De winter staat voor de deur. Wat is nou echt gezonde winterkost? Culinairjournalist Jeroen Thijssen zocht het voor ons uit. En uw ervaringen en uw meningen, die horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD of ga naar onze website. Dit is de dag.nu. Ja, we gaan praten met uh, Lodewijk Asscher. Uh, de Raad van Europa die uit een maand geleden forse kritiek op Nederland. En met name op het politieke klimaat hier. Dat zou racistisch zijn. Nationaal ombudsman Alex Brenningmeijer die sloot zich toen aan bij de kritiek. Politieke discriminatuur. Discriminatuur. Het politieke tij in Nederland is Discriminatorisch. Het politieke tij in Nederland is racistisch. Dan heb ik het niet over één politieke partij. Integraal. Integraal. De stemming in Den Haag is tegen vreemdelingen is tegen het buitenland. Ja, meneer en u bent verantwoordelijk voor integratie. Zo is het. Voelde u, voelde u hem? <laughs> ja hoor, <laughs> zeker met het muziekje eronder. Ja, die hebben we er even onder gezet om even te helpen. Nee, kijk, ik vind, uh, we kennen helaas in Nederland racisme en discriminatie en vreemdelingenhaat. Uh, mensen die daarmee te maken krijgen, die uh, worden in het diepst van hun ziel gekwetst. Vandaar ook dat we vinden dat daar strenger voor gestraft moet worden. Vandaar ook dat we vinden dat er moet worden opgetreden als er discriminatie is op de arbeidsmarkt. Uh, het mag onder geen beding geaccepteerd worden in dit land. Maar juist omdat het zo'n ongelooflijk ernstig verwijt is, moet je ook oppassen om mensen te snel racistisch te noemen. Nee, het het tot... gaat niet om mensen, het gaat om het politieke tij, zei, de, zei dat, de ombudsman. Ja, het politieke tij is, is dus ook, vind ik, te algemeen. Um, juist bij zo'n ernstig verwijt moet je namen en rugnummers noemen. Moet je zeggen welke uitspraak er dan racistisch is. Want het is niet iets wat je licht iemand mag verwijten. Ik vind, zodra er sprake is van racisme, antisemitisme, moeten we optreden. We hebben dat gezien uh, eerder dit jaar in Arnhem. Toen een aantal jongens rond het dagboek van Anne Frank afschuwelijke uitspraken hebben gedaan. We zien daar helaas meer voorbeelden van. Maar je kunt niet zomaar zeggen dat de politiek racistisch is. Dat, dat vind ik ook niet terecht. Want dat zou ertoe leiden dat we bestaande problemen niet meer met elkaar durven te bespreken. Uit angst om racistisch genoemd te worden. Daar help je niemand mee. Nee, U zegt er, er zitten elementen in die ik overneem. Maar die algemene typering van de ombudsman die deel ik absoluut niet. Absoluut niet. Ik vind als er een rapport is, hebben we de plicht om daar alles uit te halen wat er beter kan. Uh, de, het rapport is ook heel positief over een aantal inspanningen van Nederland. Ze zeggen het is goed dat Nederland in iedere gemeente een meldpunt discriminatie heeft. Daardoor kunnen mensen hun klacht kwijt. Het is goed dat er meer aandacht is gekomen voor discriminatie in de horeca. Maar zeggen ze uh, er moet nog meer aandacht komen voor racisme. En ze zeggen let op dat politieke klimaat. Dat trek ik me zeer aan. Alleen het antwoord kan niet zijn... Doen alsof heel Nederland of het hele politieke klimaat racistisch is, want dan betekent zo'n woord uiteindelijk niets meer. Nee. En daar schiet niemand iets mee op. U noemt, ik vind... het... ja, sorry. Ja, u, u noemt het politieke klimaat. In het rapport staat letterlijk het advies dat alle politieke partijen een ferm standpunt moeten innemen tegen op groepen mensengericht racistisch taalgebruik. Bent u het mee denk meer? Ik denk dat alle politieke partijen dat zo'n beetje ook doen. Nou, uh, dan ik... zouden ze dat advies niet geven, toch? Nou ja, ik, ik vraag me af of ze niet, zoals de ombudsman dat ook doet, te makkelijk uh, denken dat kritiek op migratie, die volgens mij legitiem is, verward wordt met haat tegen vreemdelingen. Ik heb zelf met dat dilemma te maken gehad. Ik ben bezorgd over de effecten van arbeidsmigratie, ja. omdat dat leidt tot oneerlijke concurrentie. Omdat mensen worden uitgebuit, omdat daardoor soms Nederlandse werkzoekenden geen kans meer hebben om tegen een fatsoenlijk loon aan het werk te komen. Ik heb nooit, en ik zou ook nooit, een arbeidsmigrant die uit Oost-Europa hier naartoe komt persoonlijk iets verwijten. Ik wil daar ver van blijven. Toch is het zo dat sommigen dan al meteen doen alsof je je schuldig maakt aan vreemdelingenhaat. haat. En dan ga je... U valt even weg. Of De lijn valt even weg. Wordt hier even gekeken of er iets aan gedaan kan worden? Meneer Asscher, hoort u mij nog? Ik denk het niet, hè? want dan zou u wel iets terugzeggen, denk ik. Hoorbaat, de Ja, u bent er weer. Sorry, u viel even weg, meneer Asscher. Maar u bent er weer, gelukkig. Hoort u mij? Ik hoor u zeker? Ah, ik hoor u ook weer. Ik zat natuurlijk in een... In een, in dus in een, een betoog. Betoog. Ja, <laughs> Dat vermoed ik al. Het beste van uw leven, denk ik. Ja, nou, waar raakt u mij kwijt, meneer Van der Brink? Ja, dan dat weet ik, weet ik niet top... meer. Ik was zo in paniek. Maar ik, ik formuleer wel een volgende vraag. Dus dan komt het wel weer goed. Afgesproken. In veel van de opmerkingen van het rapport... gaat het toch vooral over de scherpe toon van het debat in ons land. De, de, de teneur is toch een beetje... Ja, we moeten ons een beetje inhouden. Bent u het daarmee eens? Dat we, dat we voorzichtig moeten formuleren? Ik vind in een land waar je met heel veel groepen met elkaar moet omgaan is er niets mis mee om rekening met elkaar te houden. Maar scherpe toon is soms ook nodig in het debat... om verder te komen. Kritiek op elkaar, zolang je elkaar niet kwetst... en niet uh, mensen tegen elkaar opzet... hoort bij een democratisch debat. En ik heb het gevoel dat we daar in Nederland ook prima mee kunnen omgaan. Nee, u zegt dat de, de, de, de, de toon in het debat in Nederland is prima. Die is niet racistisch. Uh, nou, je moet altijd bij jezelf opletten welke woorden kies ik. Waar kwets je mensen? Uh, waar doet het pijn? Maar dat er scherp debat is... Zolang het ons verder brengt, zolang we op die manier met elkaar leren omgaan... zolang je problemen verder helpt... er is veel discussie geweest in het verleden of je de cijfers mocht benoemen. Het hoge aantal Marokkanen in de criminaliteitsstatistieken... Ja, ja. werkloosheidsstatistieken die bij allochtonen jongeren hoger zijn dan bij anderen. Met die statistieken in de hand kan je ook het probleem beter oplossen. Maar er moet een hele duidelijke grens getrokken worden... Bij racisme, bij discriminatie en bij antisemitisme. Oké. Okay. Laten we een paar voorbeelden langs uh, lopen die de raad noemt. De, de wethouder Mannix Norder die wordt uh, aangehaald. Hij waarschuwde voor een tsunami van Oost-Europeanen. Dat is niet goed volgens de raad van Europa. Vindt u het kunnen? Ik vind dat het kan, omdat hij die uitspraak heeft gedaan en zich ook zorgen maakt over wat er met mensen gaat gebeuren. Die in grote getale in, uh, in Haagse wijken komen wonen en waar de opvang niet goed voor, uh, voor geregeld is. Had gewoon gelijk. Goed, uh, goed punt. Ik maak, nou goed punt. Ik maak me ook zorgen over de positie van de arbeidsmigranten. Je kunt wel zeggen, uh, kom hier allemaal werken. Maar als er geen opvang is, als er eigenlijk onderbetaald wordt, als mensen worden uitgebuit. Dan is het slecht voor die arbeidsmigrant en slecht voor de Nederlandse En dat mag je dan ook een tsunami noemen? Ieder kiest daar zijn woorden, maar om dat nou... Uh, nee, daar hoef je ook niet hysterisch op te reageren. Zolang maar duidelijk is, hè, dat is uh, bij Marnix Noorden volgens mij nooit uh, de vraag geweest... Hij doet dat niet om mensen weg te zetten, maar nee. hij maakt zich zorgen over het probleem... en is bang dat het onderschat wordt. Ja. De, de, de Raad doet daar wel een beetje iets te hysterisch over dan, de Raad van Europa. Nee, ik denk dat die Raad heeft tot taak om te volgen wat landen doen tegen racisme. Zij maken Nederland complimenten voor een aantal dingen. En ze zeggen, uh, pas nou op dat er niet een klimaat ontstaat van vreemdelingenhaat. Dat vind ik een, een waarschuwing die we serieus moeten nemen... waarbij je telkens bij jezelf te raden moet gaan. Doen we nou genoeg? Waar is een, een bijdrage aan het debat scherp, omdat dat nodig is... En waar worden mensen tegen elkaar opgezet? Nou, Jeroen? Tijzen? Ja, het is een beetje een flauwe vraag. Maar wat moeten we nou met Zwarte Piet? Oh, dat is, daar kom ik zo oh, op als sorry, je het goed vindt. Je vind je Jeroen, ja, want dat, dat, is, uh, dat uh, de liggen, natuurlijk. debat wordt natuurlijk heftig gevoerd. Ja. Ja. vooral zangeres Anouk. Die kreeg een stortvloed van racistische reacties. Viert vast wel Sinterklaas. Alleen met de eigen zwarte pietjes. Nigger lover. Nigger lover. Beter een racist dan een bruine lover. Bruin lover. Ze heeft goede nummers hoor. Maar ze blijft een nigger bitch. Nigger bitch. En in mijn ogen sterft ze van de kapsonus. En ik vind haar super arrogant. Dus misschien heeft ze ook wel nigger, nigger Ga lekker met die asielzoeker van je naar zijn land van herkomst. Blanke Blank neger. Ja, dat kreeg Anouk dus allemaal te horen. In het debat over zwarte pieten afgelopen Zo. week. Dat is wel heftig. Ja, hoe heeft u daarna geluisterd, meneer Asje? Nou, het is een voorbeeld... Uh, iedereen houdt van Sinterklaas. Het is een kinderfeest. En Zwarte Piet is daar een geliefd onderdeel van. Maar als je ziet wat er een, een ongehoorde hoop gif en racisme loskomt. Uh, als mensen er een kritische kanttekening bij durven te plaatsen. Zoals Anouk gedaan heeft. Dan schrik je natuurlijk kapot. Uh, dat geldt ook voor die bijeenkomst op het Maliveld Waarbij een, een mevrouw die demonstreerde voor een vrij Papua. Uh, bijna van het veld geslagen werd. Ik vind het een voorbeeld van uh, ja, geen goed debat. Uh, mensen moeten... Niet iedereen te licht voor racisme uitmaken. Maar de omgekeerde is ook. Uh, we weten dat mensen gekwetst voelen door Zwarte Piet. Uh, die mogen daar ook uiting van geven. En die verdienen dan niet het soort rioolreacties... Als, uh, als net geciteerd werd tegen Anouk. Ik vind ja. het eerlijk gezegd... degene die het beste in dit debat de toon heeft getroffen... is de burgemeester van Amsterdam. Die zegt, het is een kinderfeest. Het is niet aan de politiek om te bepalen hoe dat uh, uh, zich ontwikkelt. Die kinderfeesten veranderen. Maar zegt hij in zijn brief aan de gemeenteraad van Amsterdam... Het zou wel mooi zijn als uiteindelijk iedereen uh, weer kan genieten van dat feest en dat ja. mensen zich niet gekwetst voelen. Maar dan heeft de Raad van Europa wel een punt. Dan is het, dan, als, je, als dit soort dingen kennelijk voorkomt in het land, dan moeten we toch eens nadenken of we niet racistisch zijn. Nee, maar dat vind ik te algemeen. Ja, er bestaat racisme in Nederland. Ja, er bestaat antisemitisme en discriminatie. En daar moeten we tegen optreden. Te Iets anders is de conclusie, zoals de ombudsman die trekt, dat we daarmee met z'n allen als land racistisch zijn. Of dat er... Uh, in het politiek klimaat. we Met alle politieke partijen racistisch zijn. Zoals u net zei. Ja. Ik vind dat verwijt zo zwaar. Als iemand dat tegen u maakt. Meneer Van der Brink. U bent racist. Dat raakt u ook diep. Ja. Dus je moet dat niet te licht. Uh, mensen verwijten. Wij moeten als overheid. Opkomen voor mensen in de knel. Opkomen voor mensen die te maken hebben met racisme. Zware straffen. Eisen tegen haatmisdaden. Hate crimes. Maar we moeten ons ook niet laten aanvrijven. Dat een scherpe discussie voeren. Of problemen benoemen. Dat dat hetzelfde is. Ja maar op het moment. Uh, dat we. U dan even wat voorbeelden laten horen. Zegt u ook van dat dat dan geen racisme bijvoorbeeld de tsunami van meneer Noorder. Wanneer mag het dan wel gezegd worden? Nou, Volgens mij heb ik daar bij de heer Noorder aangegeven... dat het me erom gaat dat hij zich zorgen maakt... over de positie van arbeidsmigranten. En de effecten die de komst van grote groepen migranten heeft. Dan mag je wel dat soort termen gebruiken en anders niet? Ik zoek een beetje naar wat kan er dan wel en wat kan er dan niet. En wanneer is het wel of wanneer is het niet racistisch volgens u? Het is, het is racistisch op het moment dat je willens en wetens uh, mensen anders behandelt, kwetst vanwege hun ras of hun geaardheid of hun afkomst of hun geloof. Dan heb je te maken met, met soms ook strafbare discriminatie en racisme. Oké, okay. nog een ander voorbeeld. Het Polen-meldpunt wordt nadrukkelijk genoemd in het rapport. Volgens de Europese Raad moet de, de Raad van Europa moet de regering toch nog alsnog actie ondernemen tegen dit meldpunt van de PVV. Het vorige kabinet wilde dat niet. Bent u dat van plan? Nou, dat meldpunt zelf is inmiddels een, een soort reutelende dood gestorven. Ik heb op een gegeven moment... Uh, de site bestaat uit... nog, ontdekten wij vanmorgen. Oké, okay, nou ja, ik heb een keer een uitdraai van, uh, van een hoop handtekeningen van dezelfde mensen ontvangen. Maar ik begrijp wel degelijk dat mensen zich daar heel erg door gekwetst hebben gevoeld. Maar de regering wilde ongeluk... niks doen. Dat was, uh, dat was toen het geval. En dat was, had ongetwijfeld te maken met de politieke situa situatie van toen. Maar ik vind het verkeerd... Als je mensen oproept om uh, um elkaar aan te geven bij, bij een of ander meldpunt. Dat is niet de manier waarop we in Nederland verder komen. Nee, maar u bent niet van plan op dat punt nog actie te ondernemen? Die, die site, die, dat is verder een, een snurkende website. De actie heeft is geweest van Wilders. Hij heeft er een hoop aandacht mee gekregen. Uh, maar ik vond dat inderdaad een uh, volstrekt verkeerd signaal. Je kunt prima de problemen rond arbeidsmigratie bespreken. Je kunt prima opkomen voor mensen die het hier moeilijk hebben. Zonder dat je... Uh, een land uitnodigt om, uh, uh, om over elkaar op een soort clicksite meldingen te plaatsen. Ja, als u in dat vorige kabinet had gezeten, had u er zeker iets van gezegd. Had u het niet laten passeren? Nou, dat weet je nooit. Maar ik, ik vind het, uh, in ieder geval vanuit mijn huidige positie, maak ik daar geen geheim van. Ik vind dat niet goed. Nee. Dan één element toch nog uit het rapport. Wilders wordt vaak genoemd. Er wordt zelfs letterlijk gezegd dat het uh, uh, OM alsnog in hoge beroep had moeten gaan. Hè? Tegen de vrij... Niet alsnog, want dat kan niet meer. Maar in hoge beroep had moeten gaan tegen de vrijspraak van Wilders. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik niet goed. Uh, ik vind dat bij een democratie hoort de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht. En uh, we hebben allemaal recht op, op die onafhankelijke rechtelijke macht. En Wilders is vrijgesproken door de rechter. Maar dan kan het OM een hoger beroep. Dan moet je ook als Raad van Europa uh, op een gegeven moment daarmee ophouden. Uh, men wilde Wilders niet vervolgen. Toen kwam er een artikel 19 procedure. Toen moest hij vervolgd worden. Hij is vervolgens vrijgesproken. Vervolgens is hij een verdachte zoals heel veel anderen. Als je eenmaal bent vrijgesproken, moet geen ander orgaan zich daarmee bemoeien. Okay, nee, vind u vindt niet terecht. Nee, u vindt dat de Raad van, dat, dit had de Raad van Europa echt niet moeten doen, zegt u? Nee, dat vind ik namelijk, dat gaat over iets wat nog weer veel, uh, bijzonderder is dan wie er nu toevallig in de Nederlandse politiek rondlopen. Namelijk nou, dat we allemaal recht hebben op een onafhankelijke rechter. En dat je als verdachte niet twee keer berecht wordt voor hetzelfde feit. Ja. Ook dat is iets waar de Raad van Europa voor hoort te staan. Aan de andere kant is het natuurlijk raar dat, uh, ...wilders die, die altijd zo bang is om voor extreem rechts of xenofoob te worden uitgemaakt... ...en nu de samenwerking zoekt met uh, het Front Nationaal van Le Pen. Ja, dat, dat vindt dat, u raar? Uh, uh, ik vind het dus niet terecht dat, dat er kritiek is op het feit dat het OM niet in, in hoge beroep is gegaan. Nee, ja, dat snap ja, ik. Hij maar, u, nu maar deze week heeft hij een ontmoeting hè, met Marine Le Pen. Oh, dan valt de lijn weer weg. Dat is wel een gevoelig moment. Dat was net zo spannend. Dan gaan we eerst verder met muziek... en dan praten we soms ja, verder met meneer Asje. We, we hebben uh, hier in de studio Sarah en Gert Bettens. Hartelijk welkom. Dank je wel. Jullie naam zal niet bij iedereen een belletje doen, rinkelen, maar wel de naam van jullie band, Case Choice. Waarom treden jullie nu op onder de andere naam, Bettens? Ja, we hebben een, uh, een plaat gemaakt, een soundtrack eigenlijk... voor een documentaire... En uh, die hebben we niet met de volledige groep opgenomen. Er staan ook wat instrumentale liedjes op. Dus we vonden dat dat eigenlijk een ander soort uh, projectnaam uh, verdiende. En daarom de naam Bettens. Kijk aan, maar Case Choice is geen verleden tijd? Nee, die bestaat nog. Wij maken... volgend jaar beginnen we aan een nieuwe plaat. Oké, okay, nou en wat gaan we naar uh, luisteren? Uh, naar de eerste single van de nieuwe plaat, die heet Surrender. It's not about being alone It's not about being gone I surrender It's not about standing out It's not about blending in I surrender It's about singing Yeah, yeah, yeah Watch me go I can Yeah, yeah, yeah All I know It's not unlike a, a miracle I am I surrender It's not about What you see It's not about You and me I surrender It's not about It's not about silence. I surrender. It's about singing. Yeah, yeah, yeah. Watch me go. We is met I Surrender zo meteen uh, om kwart voor drie horen we jullie nog een keer. Bij ons aan tafel vicepremier en minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher... journalist Jeroen Thijssen en Peter Brussen hebben keken de film over Lady Di. Ja, we waren aan het praten met uh, minister Ascher toen de lijn even wegviel. U was net iets aan het zeggen over het bezoek van uh, Marine Le Pen deze week... aan Geert Wilders in ons land, uh, meneer Ascher. Wat wilde u daarover ja, ik... zeggen? Uh, nou ja, ik vind uh, iemand die altijd zo, uh, zo boos wordt... als hij van uh, extreem rechts of xenofobie uh, beschuldigd wordt... Het is natuurlijk heel raar dat hij dan de samenwerking zoekt met een, met een beweging die een paar weken geleden nog een, een zwarte minister van Justitie voor AAP heeft uitgemaakt in Frankrijk. Waarbij eh uh, uh, Le Pen de, de gaskamers een detail in de geschiedenis noemde. Ja, en mag, je dat niet. mag je dat dochter aanwrijven? Nou ja, die, die zitten samen in het Europese parlement. Dus ik heb nog geen uh, duidelijke afstand daarvan uh, zien nemen. Nee. Ik vind het in ieder geval uh, uh, merkwaardig. Um, en ook inconsequent de zo dat hij ja. uitgerekend daarmee de samenwerking zoekt. Ja. Oké, okay. nog één advies uit het rapport. Racisme moet volgens de Raad extra zwaar gestraft worden. Het moet een apart wetsartikel worden. Gaat u dat doen? Ik ben het er zeer mee eens dat het zwaarder gestraft moet worden. We hebben het, ook, uh, het is al strafbaar in Nederland. Het is een apart wetsartikel. En we hebben ook instructie gegeven aan het Openbaar Ministerie. ...om als het bewezen kan worden dat mensen handelen uit racistische motieven... ...om hogere straffen te eisen. Maar dat, ga, dat rechters... gaat over het eisen. Hè? Je, dan Kan je niet een soort minimumstraf invoeren? Of zeggen van als het om racisme gaat dan moet er extra gestraft worden? Als het om racisme gaat moet er extra gestraft worden... ...maar dat moet uiteindelijk de rechter, dat is, zo gaat het in Nederland, moet dat opleggen. En ik vind het ook belangrijk. Maar dat is, dat is niet die genoeg, Nederlanders... zegt het rapport. In, in, het, in het rapport zelf wordt gezegd, alleen meer eisen is ons niet genoeg. Ja, We hebben in onze reactie, die, die moet nog verschijnen, laten zien... Dat er in de Nederlandse wet al verzwaring is als er sprake is van racisme. En dat is ook belangrijk voor al die Nederlanders die daarmee te maken hebben. Die zich gediscrimineerd of racistisch bejegend voelen. Die moeten zien dat dat niet ongestraft blijft. Maar u gaat niet een apart wetsartikel maken zoals de raad vraagt? Nou, als dat nuttig zou zijn. Maar wij zijn de mening toegedaan dat dat artikel er is. Uh, er is strafbare discriminatie. En dat het ook uh, goed wordt toegepast. En dat het nu vooral van belang is dat het ook in de strafeis terugkomt. En dan hopelijk ook in de strafoplegging van de rechter. Zodat je ook ziet uh, dat een rechter het ernstig vindt, meer dan alleen het feit, maar ook het effect daarvan op ja. grote groepen die in Nederland met elkaar moeten samenleven. Maar geen apart nieuw artikel uh, beluister ik bij u? Nee, want ik zie daar de toegevoegde waarde niet van. Uh, als dat toegevoegde waarde zou hebben, ben ik er helemaal niet tegen. Alleen wij denken dat het staat al in de Nederlandse strafrecht. Het gaat er nu vooral om dat mensen ook aangifte doen, dat de politie het serieus neemt en dat we zien dat bij discriminatie in de horeca of op de werkvloer, waar het, waar het veel voorkomt en waar mensen het ervaren, dat het ook bestraft wordt. Okay. Dus dat je weet, we hebben in Nederland allemaal de gelijke rechten uh, op een gelijke behandeling. Uh. U bent deze week, uh, vorige week was u een jaar minister, laten we even heel kort terugblikken. De sterke man Lodewijk Asscher uit Amsterdam. Lodewijk Asscher. Sociale zaken. wordt genoemd als uh, vicepremier. Het is een hele moeilijke periode. Koopkrachteffecten. En uh, het akkoord bevat dus ook heel veel moeilijke maatregelen. Koopkrachtverlies. Ik denk dat we ook het beste vanaf dag 1 eerlijk daarover kunnen zijn. Een sociaal akkoord. Het beroemde Nederlandse overlegmodel. De polder is in één keer terug. Minister Asscher nam het initiatief. Ja, bijzonder tevreden. Een historisch moment. Opgelucht dat we toch op het uur u in Nederland in staat zijn. om elkaar te vinden. Dames en heren, goedenavond. De VVD, eh, PVDA, D66 en ChristenUnie en SGP eh, die zijn het eens geworden over de begroting vandaag. Wordt het niet een beetje een uitputtingsslag zo? Uh, een zeer lichte vermoeidheid begint zich wel van mijn meisje te maken, ja. Ja, dat is er even geleden. <lacht> hoe is het met de vermoeidheid? <lacht> nee, die hoort een beetje bij dit vak. Uh, het, is, uh, het is nooit rustig, maar we doen het ook ergens voor. Ja. We hebben wel de indruk dat u permanent verkouden bent sinds u minister bent. Is dat juist? Ik, dat is juist. Ik heb en drie hele jonge kinderen en het is natuurlijk een, een periode waar we in, uh, in zitten als land ja, waarbij, uh, waarbij we allemaal heel hard moeten werken om het voor elkaar te krijgen. Er dat is dat toch geen reden om verkouden te, te, zijn. te zijn? Bij mij, ja, tast je weerstand aan. Daar heb je soms last van. Gaat ja. zo. Maar blijft dat dan goed gaan? Moeten we niet even een weekje eruit of zo? Nee hoor, dat, Desnood dat, dat zonder niet... kinderen als dat het probleem is. <laughs> nee, dat wel helemaal Nee. Kijk, het is, het is een periode waarbij heel veel Nederlanders uh, een, een moeilijke tijd doormaken. En we zijn ons dat als kabinet zeer bewust. Dus we werken desnoods dag en nacht, zoals bij dat herfstakkoord, om te zorgen dat we wel verder kunnen. Dat ja. we doen wat er nodig is. Dat er veranderingen komen die, uh, waar iedereen eigenlijk al heel lang op zit te wachten. Heeft u het nou uw zin? Ik heb het zeer naar mijn zin, maar niet zozeer omdat het nou iedere dag zo lollig is... Maar omdat ik het gevoel heb, ja, dit is een periode om niet aan de kant te staan. Ik wil graag helpen zorgen dat er een fatsoenlijke arbeidsmarkt komt. Dat iedereen kan meedoen. Dat gaat over integratie, maar dat gaat ook over werkgelegenheid voor mensen die nu aan de kant ja, staan. Maar stel u heeft een goede vriend, die is wethouder in een grote stad. Die kan minister worden en die vraagt dan nu moet ik het doen. Wat zegt u dan? <laughs> uh, dat hangt er een beetje vanaf. Uh, ik, ik, ik zou het wel doen. Ik zou het wel ik Als u... geen spijt van. Als u hem was. Ik... Nee, ik heb er natuurlijk heel erg over getwijfeld. Dat is geen geheim. Ja. Ik had het heel leuk in Amsterdam. Het was heel dankbaar. Ik was daar heel geliefd. Um, toch heb ik geen spijt van. Omdat ik juist op die dingen die voor de toekomst van Nederland zo ontzettend belangrijk zijn. Hoe gaan we in de toekomst ons brood verdienen? Is het een arbeidsmarkt waar sommigen alles hebben en anderen niets? Um, kunnen we wat doen aan de werkloosheid die zo hoog is? Ja, dan is het wel fijn om een bijdrage te kunnen leveren. En dan. Is het misschien makkelijker, uh, was het misschien makkelijker geweest voor mij... om in Amsterdam te blijven en commentaar te leveren. Maar dan moet je maar flink zijn en in de diepe springen. Ja, en u wordt volgens mij over het algemeen wel gewaardeerd. Maar pas was natuurlijk dat die onderhandeling over het rapport... over dat over akkoord. Uh, en toen werd er achteraf gezegd van... ja, je kan uh, als je vijf minuten onder water houden... maar als hij dan weer boven water komt, zegt hij nog steeds nee. Is dat een goede typering van u? Um, nou, ik, ik vind wel... Soms vind je dingen heel erg belangrijk en die onderhandelingen ging natuurlijk ook over hoe gaan we om met mensen die werkloos zijn Ja, de verzoorging van de WW. Om... Dirk Samson was al akkoord, we in het boek van Dirk Stockmans dat vorige week verscheen. U bleef staan, u zei gaan we niet doen. Ik vind het een tijd waarbij mensen uh, misschien wel meer dan ooit behoefte hebben aan ook wat zekerheid. Is er een goede opvang als ik mijn baan kwijtraak, is er bescherming tegen willekeurig ontslag. Dat zijn voor mij hele wezenlijke dingen, ook voor mijn partij. En die lever je dus niet zomaar in. En in onderhandelingen mag het heel hard nou, tegen je Nou, oh, uw partijleider had het al ingeleverd. Nee, want het is niet ingeleverd. En uh, soms Nee, want is u het was nodig. tegen en dus is het niet gebeurd. Ja, maar hij heeft mij ook niet voor niets gevraagd op deze post. <laughs> nee, maar u was daar niet verdrietig over dat hij meer ruimte gaf dan u wilde? Nee, ik vond dat hij het ongelooflijk knap gedaan heeft. En wat je in dat boek dat over hem verschenen is, ziet is dat hij altijd bereid is te kijken naar oplossingen waar niemand aan heeft gedacht. Anders waren we nooit zo ver gekomen met dit kabinet. Nee. Uh, maar het is ook mijn verantwoordelijkheid om, uh, om grenzen te trekken. Grenzen waar het gaat over hoe je mensen behandelt. Discriminatie, racisme, nooit toestaan. Oh ja. Grenzen waar het gaat om de rechten die mensen nodig hebben in een economische crisis die ze weergaan niet kent. Is het, is het wel eens eenzaam geweest het afgelopen jaar? Nou, er zijn een hoop mensen om je heen, uh, maar het is... Ja, sterker kijk, nog, u heeft vier persoonlijke medewerkers laatst wij ergens. dat oh, zijn nog veel en veel meer. Je wordt uh, nee, persoonlijke goed, medewerkers. Nee, je wordt ongelooflijk goed ondersteund uh, op zo'n departement. Maar uiteindelijk maak je de, de meeste besluiten, uh, die, neem je, die neem je zelf en dan ben je zelf voor verantwoordelijk. Dat vind ik zwaar als het gaat over uh, die enorme werkloosheid. Ik vind het zwaar als het gaat over de keuzes die we moeten maken. Maar ik vind het niet een periode om aan de zijlijn te staan. Nee, maar is we dus wel af en toe een beetje eenzaam. Het, die momenten zijn er, maar het is ook wel weer een kabinet met heel veel mensen die niet gelijkhebberig erin zitten, maar die een bijdrage willen leveren. Uh, dat geldt ook voor de VVD-collega's. We weten, het is een lastige periode. Uh, niemand gaat aan de, aan de kant van de weg staan en applaudisseren. Maar als we nu wel doen wat er nodig is, dan heeft Nederland ook een prachtige toekomst.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 Vier Limburgse eierbedrijven worden ervan verdacht... dat ze gewone eieren verkocht hebben als scharrel- of vrije uitloop-eieren. En daarmee hebben ze vermoedelijk meer dan een miljoen euro verdiend. Een Duitse gynaecoloog moet 3,5 jaar de cel in... omdat hij tienduizenden foto's heeft gemaakt... van de geslachtsdelen van vrouwelijke patiënten. Hij heeft bovendien drie vrouwen seksueel misbruikt. De arts zegt dat hij de foto's maakte voor medische doeleinden. En de website scholenopdekaart.nl geeft de ouders vanaf vandaag inzicht over de kwaliteit van basisscholen. Zo is de gemiddelde cito scoren te zien, net als de ervaringen en meningen van ouders en leerlingen. Tot zover het belangrijkste nieuws. Rijnans zwaan Is het nog steeds rustig op de weg? Ja, eigenlijk wel. Op de A12 vanuit Den Haag... is nu wel een ongeluk gebeurd bij Den Haag-Bezuidenhout. En daar staat de enige file achter. Twee kilometer, twee rijstroken zijn dicht. En de N201 uit Hoorn-Hilversum... is in beide richtingen dicht bij de brug over de vecht. En dat komt door een technische storing. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag hier aan tafel. Peter Brussen, hij is voormalig correspondent in Groot-Brittannië. Econoom Alfred Kleinknecht en culinaire journalist Jeroen Thijssen. U kunt reageren op Facebook, via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar onze website ditistedag.nu. Oh, I'll see next the one after. That's what the palace have It's still possible you might be queen one day. I want to help people. You're the most famous woman in the world. Use your power. Cheers. He doesn't treat me like a princess. It's almost as if he doesn't know who I am. Maybe he doesn't. He might be very badly informed. <laughs> if I marry you, I have to marry the whole world as well. De trailer van Diana, de bioscoopfilm over de laatste twee jaren van Lady Di. Aanstaande donderdag gaat hij in première hier in Nederland. Peter Brussen, oud-correspondent in Groot-Brittannië. Je hebt vanmorgen de film al bekeken. De kritieken waren nogal vernietigend, want hij is al uit he, in, in, in Engeland en in Frankrijk en in de Verenigde Staten. Terecht, die vernietigende kritieken? Nou, ik vind het een beetje overdreven, maar ik begrijp het wel, ja. Uh... Men dacht, er gaat toch weer iets opgelicht worden... van het mysterie van deze merkwaardige vrouw. Die icoon waar zoveel mensen ja, in geloofde om gehuild hebben. En noem het maar allemaal op. Uh, er is een prachtige film in de tijd gemaakt. The Queen over haar begrafenis. En, <coughs> waar he, de rol van de koningin en uh, Tony Berg kwam. En dit, ja, dit is ze weer. En dan denk je, ja, ja wat vertelt het me nou eigenlijk extra's? En daar ben ik nogal in teleurgesteld. Ja, want je bent er niet wijzer van geworden? Kan je nee, dat zeggen? niet veel wijzer. Er wordt gezegd, ja, het waren haar laatste twee jaren... en toen is ze echt volwassen geworden. Toen wist ze wie ze was, heeft ze zelfvertrouwen gekregen. En toen denk ik, ja, ja dat zie ik toch niet in die film. Hm. Terwijl Naomi Watts eh, ongelooflijk haar best gedaan heeft... om die, ja, Diana te worden. En uh, soms ziet ze er ook helemaal uit als zij, met die prachtige oog. oog uh, ja, wat is het? Die ogen onder haar. Manier waarop ze zo neergeslagen omhoog keek. Ja, zo onder die wenkbrauwen en dat beetje halve flirterige... dat naïeve kleine kind. En, um, maar er zijn ook momenten dat je denkt, oh, hey. Beast. Oh, dat is, dat is Diana natuurlijk, weet je. Dus ja. dat het er zo uitziet. Vervreemdend, ja. Maar, maar ja, zij heeft zich zo ingeleefd in die film. Ze heeft zelfs toestemming van Diana gekregen... om die film te spelen. Oh, hoe dan? Ja, dat is natuurlijk het raadsel. <laughs> maar uh, ja, zij... Goeie <laughs> vraag, er was een verschijning. <laughs> zij heeft dus enorm gemediteerd en op een oh. gegeven moment... is er geantwoord en gezegd, je mag het doen. Ja. Oh, nou Want zij was er zo nerveus over. Ja. Ja, ja. Jij woonde, toen jij in Engeland correspondent was, ook om de hoek. Maar ja. Diana kwam je er wel eens tegen bij de bakker? Uh, nou, mijn kinderen kwamen er altijd tegen en ik moet ah. zo, weet je. Dus, dus tegenover ons was een espresso-bar uh, bar en ik kwam er dan langs en dan was ze net geweest of net onderzoom. Ik heb er wel, wel gezien, ik heb er nooit gesproken. En, maar jij had uh, pech? Ik had dus pech. Jouw kinderen zagen er <laughs> maar die zagen er vooral bij de snoepwinkel. Ja. Oh ja? <laughs> ja. Zou je toch dacht dat ze nooit snoep af. <laughs> nee. hoe, ke hoe keek jij in die tijd naar haar? Nou uh, ja, to, toen zij uh, verliefd was en ging trouwen, het sprookje. Uh, toen moet ik zeggen, heb ik er ook in, in geloofd dat dat iets zou worden. Uh, tussen twee haakjes, als je een correspondent in Londen bent, dan is het Koningshuis de monarchie. Is echt een van de grote onderwerpen waar je over moet schrijven. Daar mm -hmm. kun je niet aan ontsnappen. Mm -hmm. Dus je gaat dat volgen en dan zie je hoe ze gebruikt werd uh, als PR. He, ze moest weer uh, dat Koningshuis. Oh, hè, moet ze belangrijk maken. En dat heeft ze echt heel goed belangrijk gedaan. Totdat je merkt dat. Die gaan naar elkaar. En, en ja, dan krijg je dat grote drama. En dan krijg je met al de paparazzi's en zo. En ja, dan voel je. Denk je: jongen, jongen, wat gebeurt hier toch allemaal? Wat gebeurt hier dan? En dan langzamerhand komen natuurlijk de verhalen los van haar butler. En dan. Oh ja, de Butler, die de ook butler nog ja, en dat is, blijkt dan toch allemaal waar geweest te zijn. En dat Charles, dat hij toch die verhouding met Camilla heeft voortgezet. En toen zij ging trouwen, weet je, de manchetknopen waren de manchetknopen... die hij van Camilla had gekregen. Dus al die dingen komen buiten en die blijken allemaal waar te zijn. Dus dan krijg je ook wel zielsmedelijden met dit heel merkwaardige mens natuurlijk die ja, het je was. Je noemt er ja. wel merkwaardige, Jeroen, je hoort. Nou, ze is een uh, heldin geworden in Engeland. Uh, zit er sleet op? Nou, hoe lang is nou het? Nou ja, al? 15, jaren, het is natuurlijk wel minder. Het is nu 15, mm -hmm. 16 jaar geleden, maar... Uh, het is minder, maar het is nog toch steeds iets dat, dat ze leeft. Ik bedoel, als je naar, de, naar Engeland gaat en je kijkt de, de pers en de media, dan kom je er toch altijd wel weer tegen op de een of andere manier. En nu met deze film zei ze ook van nou, iedereen wil hem zien. En ik geloof ook wel dat dat waar was. Maar ja. Maar hoe komt dat dan? Ja, dat is natuurlijk. Het is een, een icoon. Het is iets, iets, iets heel speciaals. Ik bedoel. De, ja, de is vergeleken met Moeder Teresa, Wat ze natuurlijk niet was. Maar er was iets. Ik bedoel, met een, laat ik zeggen, een Johan Cruijff. Ik dat, dat is een mysterie, <laughs> deze mensen. Nee, maar, die vergelijking is ik leuk. Ik zie ja, het voor de ja jaren. maar je, je voelt die, de, dat charisma. En je zegt: wat is dat nou? Ja. Wat is dat nou? En hoe kan dat nou? En waarom heeft ze zo'n zo impact op mensen? En dat groeit natuurlijk ook. En maar jij, en jij zei de, net over de film. Uh, uh, hij is wel slecht, maar niet zo slecht als ze in Amerika en in Engeland zeggen. Wat, wat, hoe komt het dat ze in Engeland zo vernietigend zijn? Denk je? Nou, ja, ze zeggen het heeft niks toegevoegd, we hebben er niks van geleerd. Maar uh, is dat niet over vragen van een film? En van iemand waar we al zoveel van weten? Nou nee, dat geloof ik niet. Kijk, ik, de, de film van over Margaret Thatcher, The Iron Lady. Hè, die, die heb, toen zat ik dus ook in Londen, dat heb ik gevoerd. En dat vond ik echt een Heel interessante, boeiende film eh, toen ik die gezien heb. Eh, terwijl ik eerst dacht, ai, ai, ai, moet dat en zo. Toen had ik gezien, dacht, ja, dit is prachtig zoals ze neergezet is en de gevoelens en zo. En dat heb ik nu niet. Uh, nee, ik denk, ja, ja, die vrouw had, ja, dat was een liefdesaffaire, ja. Er waren wel meer liefdesaffaires. Want daar ging het de film gaat over de laatste twee jaar van haar ja, leven. Ja, ze had toen een liefdesaffaire, en dat is waar... Uh, met een hartchirurg uh, uit Pakistan. Mijn kaam, toch? Ja, oh ja, ja, ja. Hasnat uh, Kaan. En uh, dat was een grote liefde. Maar ze begrepen van elkaar, ja, dit, dit kan niet. En, uh, op een gegeven moment zei hij ook, dat hoorden we net... van ja, als ik met jou trouw, dan trouw ik met de hele wereld. Uh, dit dit. Dit lukt mij niet. En toen zou ze dus gezegd: van nou oké, okay, dan houden we het ermee op. En toen is, zou ze naar Dodi zijn gegaan voor deze film. En er was echt iets met Dodi, zodat de foto's in de media kwamen. Dat hij dan weer jaloers kwam en zei: nee, jij bent er toch en we moeten weer trouwen. Nou, dat is niet waargemaakt in deze film. En, uh, en dat had jij wel bevestigd, zien? Nou, nee, ik geloof niet dat het zo is. Maar ik bedoel, op een gegeven moment. Uh, kan het je iets meer vertellen over, over het raadsel, over die emoties? Want die waren er natuurlijk. En dat hele Koningshuis heeft op stelte gestaan. Uh, toen zij dood was. En uh, dat hele Engelse volk uh, was echt ook. enigszins de kluts kwijt. Ja. Dat, dat, dat was zo. Dus langzamerhand komt dat nu wel weer tot rust. Was je wel fan van Diana? Ik? Ja? Nee, oh, geheel niet. Nee, maar er zijn heel veel gekund. meisjes in ons land die dat wel waren. Ja. Hebben die niet gewoon een leuke avond als ze naar die film gaan? Ja, ik denk het wel, ja. Dat wel, ik als je gewoon fan wel. was en gewoon wilt genieten... Dan, uh... Ja, dan ga je erheen en ga je het zien dan. Want alle mooie plaatjes komen er weer tevoorschijn op haar jacht en feesten... en ook natuurlijk met de landmijnen en dat is wel heel mooi. En ook prachtig op een kerkhofje met de, de moeder van een, van een partisaan die is omgebracht. Dus de, de, er plaatjes, is er een heleboel is er weer tussen. Plaatjes, ja Maar nog even over die heftige afkeuring dan nu in Engeland. Kan je toch iets zeggen over waarom dat dan zo zou zijn? Wat, wat, wat is er dan dat de Engelsen zo boos maakt over deze film? Nou, ze zeggen, ze hebben het misschien wel geprobeerd... om er iets van te maken, maar ze maken haar echt tot een soort kartonnen beeld... En verder de dialogen zijn verschrikkelijk. Dat, dat kan dat niet. Deze zo? dialogen. Nou, het is waar dat de dialogen meer zoiets van een ouderwets toneel zijn dan van een moderne film. Dat okay. moet ik wel zeggen. Met allemaal mooie dingen erin, wijze dingen allemaal. Dan denk je, nou ja, zo ga je zo toch praten niet met elkaar niet om. Op het nee. Nee. Nee. Okay. Maar is het ook? Het, zijn ze ook boos dat er iets van het beeld wat ze nog altijd van haar hebben, dat dat aangetast is door zo'n film? Nee, nee, tegendeel. Want ze, de mensen die we gemaakt hebben, die bewonderden haar en bewonderen haar en zeggen. Nee, zo is het. En haar echte liefde was dus die dokter Kaan. En, oh, als dat maar doorgegaan was, dan was het misschien allemaal goed gekomen en gelukt, weet je wel. Dus dat was, men probeert haar weer bijna weer heiliger te maken. Ofschoon het niet in, in haar geografie is hoor. Want nee. er komen ook wel nare dingen van haar ook. Uh, ja, naar voren. Ja. En je ziet prachtige beelden van, van Londen. En uh, al die bewakingen en die paparazzi's. Dan denk je, jongen, jongen. Maar zo was het wel. Ja. Ja. Als je er nou. niks van verwacht, dan valt het best mee. Dan gaat het we wel. En nu nog even het aantal sterren. Op de schaal van uh, vijf is dat meestal. Hè? Ja. Ja. Ja. ja. Nou, ik, ik, ik vrees toch dat ik uh, naar de twee, maar, m, m, m, m, e, eerlijk, eerlijk gezegd, de drie vind ik toch een beetje te veel. Okay. beetje te veel, Goed. ja. Gaan we gaan weer luisteren naar Bettens. Ook nu mag jullie spelen. Letting go. Jullie staan morgen in Zwolle. Zijn daar nog kaarten voor? Er zijn nog kaarten. Er zijn zijn nog kaarten. Voor, ja. goed. Veel plezier. Dankjewel. Dankjewel. Het het loonmatiging. Loonmatiging. loonmatiging. Tiki, tiki. koo nee, Nee, nee, nee, nee. Een nee. no loonstijging. Extra geld. Yeah. Loonverhoging. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik een slecht idee. Dat vind ik een goed idee. Ja, economen Alfred uh, Kleinknecht. het nieuws dit weekend. Veel economen vinden dat we allemaal een loonsverhoging moeten krijgen. Dat zou goed zijn voor de economie. Als iemand het daarmee eens is, bent u het, denk ik, hè? Zeker. Want hoeveel was, jaar zegt u dat al? Ik heb het in 1994 bij mijn oratie op de vuur de eerste keer geroepen. Toen 19 het, jaar geleden? 19 jaar geleden. En toen was het een enorm schandaal in de faculteit eigenlijk. Dat had ik ja, u bent daar bijna voor ontslagen toen? Nou, net niet. Gelukkig hadden we nog een goed ontslagrecht toen. <laughs> maar, <laughs> <laughs> um, maar ja, uh, ik was dus mijn tijd iets veel te ver vooruit. Ja, Belaars, ja. Klinkt natuurlijk allemaal <laughs> heel interessant. Geen gezeik, allemaal rijk was, geloof ik, ooit de leus. Allemaal ja. een salarisverhoging. Waarom is het nodig, voor dat zijn drie redenen. Ten eerste, die argumenten die vorige week eind in de pers zijn uitgelegd... door uh, drie economen uit Rotterdam en Amsterdam... in de Volkskrant en in het Financiële Dagblad. En ze zeggen gewoon, we moeten meer bestedingen hebben. We zitten nu in een Keynesiaans spaarparadox. Iedereen probeert te saneren en te sparen en buffers aan te leggen. Want het is op zichzelf begrijpelijk, individueel, dat men dat doet. Ja. Maar als alle tegelijkertijd samen dat doen... dan doen we te veel van het goede. Als de overheid bezuinigt en de burgers gaan het ook doen... dan en komt het, de het niet goed met de en de banken proberen buffers op te bouwen. Iedereen probeert te saneren, probeert de hypotheek af te lossen enzovoort. Dat is allemaal te veel voor het goede... Okay. Dan krijgen we het zogenaamde spaarparadox. Iedereen spaart en aan het einde sparen we minder, juist minder doordat we meer willen sparen. Ja. Want de uitgaven van de een zijn nu eenmaal de inkomsten van een ander. Ja, dat is de eerste reden. De tweede? Ja. De tweede is de samenhang binnen de euro. Dat werd een jaar geleden door mensen van de Rabobank in de pers gebracht. Kijk, het probleem is, we hebben ontzettend lichtzinnig geld uitgeleend... aan die mediterrane landen, waarmee zij hun importoverschotten konden financieren. Als we willen dat ze dat ooit nog terugbetalen... dan zouden zij nu exportoverschotten moeten hebben. Dus we moeten helpen dat zij meer kunnen exporteren en exportoverschotten maken, anders kunnen we fluiten naar ons geld op den duur. Hmm. Hmm. En daarom zou het goed zijn als er hier in het noorden wat meer gespendeerd wordt. Want als wij een beetje minder concurrerend worden, want wij zitten hun overklassen met onze exportoverschotten. Ja, ja. Dat zou eigenlijk alles moeten eigenlijk. om ons geld. Ja, we zijn er goed uh, veel te concurrerend. En op dit moment zijn we hard bezig met nieuwe loonmatiging. We zitten dus met looneisen die nominaal beneden de inflatie zitten. Dus de hele productiviteitsgroei laat je sowieso liggen, ja. plus een stuk van de inflatie. En de derde reden? En de derde, dat is mijn stokpaaltje, wat ik in 1994 al uitdroeg. We hebben vastgesteld, en dat hebben we intussen ook keurig uitgerekend. Um Loonmatiging leidt dus tot een lagere groeivoet van de arbeidsproductiviteit. Dat betekent de toegevoegde waarde per arbeidsuur groeit stelselmatig langzamer. We hebben even, uitgerekend. Dan kunt u dat uitleggen? Ja, we hebben uitgerekend, 1% extra loonmatiging betekent 0,4% minder groei van de toegevoegde waarde per arbeidsuur. Dat betekent, als u naar de loonkosten kijkt, niet de lonen, maar de loonkosten per eenheid product, dan is het natuurlijk belangrijk wat iemand verdient, maar ook wat iemand aan toegevoegde waarde kan creëren in diezelfde tijd. Iemand kost zoveel per uur, maar produceert zoveel toegevoegde waarden per uur. En wat u nu krijgt met loonmatiging is... u verlaagt de loonstijging... maar vervolgens verlaagt u daarmee ook een stuk de groei van de toegevoegde waarden. Hmm. En dus ben, ben, ben levert loonmatiging veel minder op... Iemand dan die meer verdient, die gaat harder werken? Nou, is niet alleen dat. Dat spelen allerlei argumenten. Maar uh, we kunnen dat aantonen voor... 20 landen, 44 jaar uitgerekend. De coefficiënt zit in de buurt van de 0,4. Dus 1% meer of minder loonstijging betekent 0,4% meer of minder uh, toegevoegde waarde. Ja, dat, dat, ja, ja. dat is het groot wat dat u het ook benoemde. Het is moeilijk te volgen, maar dat geeft niet. We, ge ja. we geloven dat van u. We dachten altijd, loonmatiging is goed voor de economie, want dan uh, worden we concurrerend voor andere landen. Dat klopt toch, of niet? Nou, in de jaren 80 was het denk ik verstandig om dat akkoord van Wassenaar te maken. Want de Nederlandse economie had een uh, zodanige verschuiving in de inkomensverdeling dat er bijna niks meer overbleef voor de winsten. En je zat door de Hollandse ziekte, door die harde gulden, door, uh, door die aardgasspel in Groningen, zat je dus, had je een harde gulden en daarmee was je heel duur op de wildmarkt. En daar moesten heel veel bedrijven dicht omdat je niet meer kon concurreren. In die situatie was het denk ik goed als eenmalige maatregel dat men gezegd heeft, we leveren een eenmalig loon in en in ruil daarvoor een stuk arbeidsduurverkorting en dan komt er een loonkostenbesparing uit en dan kan de economie concurreren. Maar we zien dat de, dat het dan 20, 30 jaar lang doorgezet is. Ja. En zijn daar zijn door er iets te in goed in geworden? Ja. Ik voel me wel weer een beetje alsof ik op school zit bij economie. Dan moest ik vast <gül> ja. ontzettend nadenken. en Dan snapte ik het uiteindelijk toch niet. Maar uh, stel nou dat de lonen omhoog gaan. Gaan we dan ja. niet gewoon meer sparen? Of meer bijvoorbeeld de hypotheek aflossen? Dus zal dat geld dan uiteindelijk toch ook niet meer gebruikt worden... om te sparen en niet om uit te geven? dat kan. Als mensen hartstikke bang zijn voor de toekomst, dan gaan ze vooral sparen. Ja. Dus het is ook meer, niet zozeer een kwestie van loonsverhogingen, maar meer een kwestie van hoe is de stemming in het land. Kijk, wat men ziet vermoedelijk, is dat met name bij de lage inkomens, die sparen niet veel. Die hebben soms nog schulden en weet ik wat. Dus met name de mensen met de lagere inkomens die de laatste 20, 30 jaar behoorlijk achteruit zijn in hun inkomensgroei. Ik denk als je daar wat extra doet, dat daar vooral veel extra consumptie komt. En dan draait de economie ook wel lekker. Jo en, en dan worden de mensen wel ja. optimistisch. Ik, ik ben helemaal voor, uiteraard. Maar is, is dit niet het verhaal waar u eerder bij in Duitsland uh, moet zijn, grootste economie Maar daar is het uh, al verteld. Uh, twee jaar geleden heeft de Duitse minister van Sociale Zaken opgeroepen... beste vakbonden, stel nou eens behoorlijke looneisen. <lacht> hebben ze gedaan, ja. Hebben ze wereld, gedaan? Ja. is ingewilligd. Ja. En daardoor draait die binnenlandse conjunctuur nu iets beter... omdat de mensen gewoon meer geld hebben. En de overheid profiteert er meer overigens. Want iedereen die meer verdient, betaalt ook meer inkomstenbelasting. En op het moment dat je het uitgeeft, betaal je ook nog een keer BTW. Dat komt nog bij is, ja. Brussel, die overweegt, stond net op het ANP. Ja. Brussel overweegt een onderzoek naar de Duitse economie, de grootste van de eurozone. Mm -hmm. Onder meer uh, de concurrentiekracht en de forse export Hebben mm -hmm. nadelige gevolgen voor andere dat landen met de euro. Jazeker, ja, ja. Dus dat is goed. precies mijn ja. tweede punt. We zijn te sterk dus, voor de ja. anderen. Dus als je binnen die muntunie wilt blijven, als je de euro wilt redden, dan moet je eigenlijk iets minder concurrerend worden naar Zuid-Europa toe. Dus in Zuid-Europa moet je matig je aan de aanhalen. Ja. Maar bij ons is juist wat meer losbandigheid nodig. Dat weet ik, dat valt nooit goed aan de worden. Dat is een EO, beetje moeilijk, denk ik. Handigheid blijkt, maar we zouden eigenlijk een beetje meer geld over de bouw moeten, de smijten. moeten spijten, ja. <laughs> maar ja, er zijn ook heel veel bedrijven die failliet gaan. Als die hogere lonen moeten gaan betalen, gaan er nog meer failliet, lijkt mij. Of is dat uh, te simpel? Nou, dat is de vraag. Uh, je hebt enerzijds de hogere lonen, maar je hebt ook meer koopkracht, dus meer afzet. En ik vraag me af: de Ja, maar als je geen hoek... werk meer hebt, gaat je koopkracht wel achteruit? Ja, maar als de bakker op de hoek, die heeft er profijt van als de mensen weer komen en meer kopen. Als hij 2% loonmatiging heeft bij zijn personeel, schiet hij niks op als die afzetman niet loopt. En het hmm. probleem zit hem op dit moment echt niet aan de kostenkant, maar aan de afzetkant. Maar u, ja. zei, u zei net ook: de, het vertrouwen en het gevoel moet goed zijn over de economie. Ja. Uh, en dat is toch niet zo in Nederland. Dus u kunt dus de lonen wel omhoog doen. Maar wij denken nog steeds, ja, hoe moet dat nou met ons pensioen? En uh, ja, dat ja, huis dat ja. heeft veel te veel gekost. Dus dat, ja. gaat, dus ja. dat gevoel, dat, dat wordt niet zo snel weggenomen. Ja, kijk, dat is natuurlijk ook een probleem. We hebben door die jarenlange loonmatiging... We hebben dus vanaf 1984, 1984... een structureel lagere groei... van de toegevoegde waarde bij arbeidsuur. We liggen met de rest van de EU. En door die lage groei... van die toegevoegde waarde... dat is een belangrijk begrip. Dat is namelijk de, de pot die je kunt verdelen... als inkomen, dus voor overheids- en privéuitgaven en winsten en alles. Dit moet allemaal uit die toegevoegde waarde komen. En omdat die zo langzaam groeit per gewerkt uur, is er ook heel weinig verdelingsspeelruimte. En daar krijg je al die sombere discussies: zijn de, de pensioenen nog, beta pensioene nog betaalbaar? Is de gezondheidszorg nog betaalbaar? Al die betaalbaarheidsdiscussies komen uit het feit dat wij sinds 1984 een structureel lage groei van de productiviteit hebben. Hmm. En dat ja, zou is een je eens een einde aan moeten ja, maken. En wat kan je daaraan doen? Hoe kunnen wij productiever worden? Ja, eerst maar. Zouden de vakbonden nu met een behoorlijke looneis moeten komen? Ja, maar dan word ik op zichzelf, als ik meer ga verdienen, word ik niet vanzelf meer productief. Tenminste, ja, nou, toch? Er vindt meer substitutie plaats van arbeid door kapitaal. Voor ondernemers wordt het interessanter om bijvoorbeeld automatiseringsapparatuur aan te schaffen ja, ja. als arbeid duurder wordt. En, daar, daar moet, en die schroef zou je moeten draaien. Als achteraf... En dan krijg je meer werkloosheid. Daar hebben we ook nog wat voor. <lacht> <lacht> um, Alfred Kneijp voor <lacht> ja. al uw problemen ja, ja. heeft hij een oplossing. Ja, ik heb er een oplossing voor. Ik denk toch dat we dan een keer over arbeidstijdverkorting na moeten oh, denken. Hebben ah. ook net uh, dat is In Zuid-Europa is het al katastrofaal met de werkeloosheid. We zijn hier nog relatief goed aan toe. Maar ik denk toch dat het thema arbeidsverkorting weer op de agenda moet. Dus we mogen meer, minder gaan werken en meer verdienen. Ik vind nu echt geweldig. Nou wacht even. Het kan best, dat moet je gewoon handelen. Je kunt natuurlijk oh. al, niet alles <laughs> tegelijkertijd. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen. Stel dat we nu de arbeid iets duurder maken. Dat ondernemers meer rationaliseren. dat vallen banen weg. Dat je dan vervolgens zegt. Nou die productiviteitswinst die we eruit halen. Die zetten we nu niet om in loonsverhogingen. Maar in arbeidsduurverkorting. Nou ja, dan ga je evenveel verdienen. Maar ga je wel. Ja, ja, je minder minder voor. En ik heb de indruk dat het om allerlei redenen een goede zaak zou zijn. Want we zijn door de introductie van UIT... zijn we zo intensief aan het werken... die die arbeidstijd is zo gecomprimeerd. Je verwerkt zoveel informatie... dat ik denk dat het goed zou zijn... als de mensen inderdaad een kortere werkweek zouden hebben. Dan iets rustiger. En de meneer Aschzer wordt dan ook niet meer verkouden. Ja, dat ook. Het is dit een spannende week. Want deze week moet blijken of Klaas Knot gelijk had... toen hij zei de recessie is voorbij... Allerlei economen zijn daar vandaag door, uh, over geïnterviewd door de Telegraaf. En de meesten zeggen hij is inderdaad voorbij. Wat voorspelt u? Nou, ja, het zou kunnen dat het straks iets beter gaat. Dat sluit ik niet uit. Maar wat ik ook zie is um, dat soort enorme zeepbellen... Dat is echt een historische zeepbellen die we nu hadden... die geplaatst is in 2008. Dat zijn twee, drie eerdere pellen van die Orde van Gode geweest. De historische ervaring leert dat na zo'n zeepbellen... de we economische groei uh, okay. toch lager uitvalt voor een langere periode. Oké. Okay.